Mijn hart is eenzaam, mijn hart is eenzaam, liefje. Ik voel me zo ver van jou. Mijn woorden vermoorden de tranen, omdat ik het leven wantrouw. De dag is lang en zonnig, er is hier geen schaduw zij. Niks om mijn wond te verstoppen, dus schreeuwt mijn pijn in mij. Maar eerst zwijgen muren om die hebben er kanten twee eentje zit binnen in me dwars door mijn ziel een snee dus liefje pak mijn armen leg je wang bij mij en leen aan mij jouw tranen misschien breken die mij wel vrij want weet je ik wil huilen mijn lege huls stort in Laat me nou mijn vrienden omarmen, misschien heeft mijn leven dan zin.